Ik ben Mark met het NWJ. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag gedebatteerd over de steun aan Griekenland. De financiële specialisten willen van premier Rutte en minister De Jager weten wat er precies is afgesproken. De oppositie vindt dat Rutte voor de vakantie een verkeerd beeld heeft gegeven. Hij zei toen dat de Grieken 109 miljard euro steun kregen. Maar andere Europese leiders zeiden dat het 50 miljoen meer was. Rutte bood vrijdag zijn excuus aan voor de onduidelijkheid. Maar de oppositie neemt daar geen genoegen mee. Shell heeft een tweede olielek in de Noordzee bij Schotland ontdekt. Het is onduidelijk waar het lek zit en of er olie uitkomt. Dekkers zijn op zoek naar de exacte locatie. Uit het andere lek stroomt steeds minder olie. Nu nog zo'n twee vaten per dag. Gisteren waren dat er nog vijf. schatting is voor de kust van Schotland 215 ton olie de zee ingestroomd. Dat zijn ruim 1300 vaten. Volgens de Britse autoriteit is het de ergste olievervuiling in de Noordzee van de afgelopen tien jaar. Verwacht wordt dat de olie in het water oplost.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 Het weer bewolkt, plaatselijk valt wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog, breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In de noorden blijft het overwegend bewolkt, het wordt gemiddeld 21 graden. Dit was het NOS Dit is Dennis Mooi van de AMBB.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 Zandvoort. Ik bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Het is vandaag 9 augustus 2011. Het betekent dat ik u mee terugneem op reis terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat doen we met een hoop mooie muziek uit lang vervlogen tijden. Als opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel oudje. Een opname uit 1928.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 Voor mij alleen, O Johnny, want voor mij ben je nummer één. Zing een lied met een lach en een traan. In jouw Die jij in gedachten ziet staan Jouw stem is voor mij als een parel De parel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 Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd, maar zij vreurde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Want het is uit Den Pozen voor een gift in de te staan Want dat we een vletig volk zijn, dat willen we weten Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje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 Mooie muziek uit lang vervlogen tijden. Dat was Eddie Christiani. En spring maar achterop. En daarvoor hoorde u muziek van Terry Scholten met een beetje. Daarvoor die met Schep Vreugde in het Leven. En daarvoor Tante Lee met Oh Johnny. En we gaan door met nog meer mooie muziek. Wat dacht u van Fred Starwood Met het orkest zonder naam. Met het mooie nummer Wipneus en Pim. Nee, wat zeg ik? Wipneus en Kersemond.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 als de spot fluit. Als de goudgele morgen zon speelt door de hei En de dauwdruppels glinsteren in zilveren Daarbij. En de schaduw van de van bleek op de ruit Is het eerst wat je hoort dat de spotvogel fluit. Tralala, la, tralle la, tralle la, tralle la, tralle la, tralle la, tralle als de spotvogel tralle Tralala, tralle la, die la, -di, Zingt la, tralle la, tralle la, tralle la, de, natuur als de spotvogel fluit. Aan de rand van de hei he, dat vriendelijke huis, voelt die vrolijke vogel zich blijkbaar wel thuis. Als het kouder wordt trekt hij met ons er weer uit, maar de zomer is terug als de spotvogel fluit. Tralala, twintu, dat vrolijk geluid, doet ons morgens mee ontwaken als de spot. Rastens de voegel fluit. Daar is de Zoon en klein zoon, van een orgeldraaier staan ik hier. Ik deem streer, de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensen stanken zeer beleefd en tikken aan de pit. Wij maken van het leven meer een geantje, waaiet u dat? That is the heart of mine. Dame, een klein voor de orgel, Kent het eraf, middelbare dame? Of komen we in moeilijkheden taas? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? een man is maar een mens. De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.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 I need to die. Slept waar draaien en de limon naar de zee Heel de dag is het dan feest Tot we uit zien als een vis. Nu we heerlijk in de speelde zee geweest Beliefde tekst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 ZFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u mee terug op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Ja, en vandaag praat ik niet zoveel, want op een of andere manier... Ja, ik weet het niet, maar mijn microfoon... daar zit een heel vreselijke nare ruis op. Natuurlijk in de tijd van de jaren 30, 40 hadden ze ook best wel veel ruis. Maar ja, als je dat op je koptelefoon hebt, is dat best heel vervelend... Vier Wems Antwoord, je hoort de muziek van een van Kapellen met het Kinderkoor. En ook Wim Zonneveld met de Ramblers met Daar is de Orgelman. En ook Lommie van der Hout met Als de Spotvogel of Luid. En we gaan door, zometeen Adele Bloemendaal. Dan zullen we het nog een keertje overdoen, maar eerst Eddie Christiani. Maar hoe heet je? Dat ben ik vergeten.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 Ik nou wil weten op een avond, dan zie ik je weer. Dat ben ik vergeten, maar je kussen vergeet ik nooit meer. Een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje over het doen en begin maar bij het begin. Laat hem het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje over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 niet naar de zin. Oh, laat hem en het nog een keer op je over. En doen in begin maar bij het begin. Een plastic chirurg Uitweert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus. De dokter zijn nerveus. Zal hem maar net nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Oh, laat hem het nog een keertje overdoen, in het begin, maar bij het begin. Yee! Zal hem maar net nog een keertje doen, want het was niet naar mijn zin. Met blond haar Krijg een pikzwart kind Dat is raar Haar echtgenoot Die rood haar had Die zei nadenkend Hij Zal men het nog een keertje overdoen Want het was niet naar mijn zin Al men het nog een keertje overdoen In het begin Maar bij het begin Zal men het nog een keertje overdoen Want het was niet naar mijn zin Oh aan dan willen we toch een keertje over doen in en het begin, maar bij het begin. Wat deed Dan op het carnaval? Veel, gezepp, veel gezang, veel gezang, veel gelal. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem het nog een keertje doen, wat het best niet na mijn zin. Al aan hem en het nog een keertje doen. een begin maar bij het begin. zal hem het nog een keertje overdoen, wat het best zin. Al laten we het, het, het, het, het, het nog een keertje overdoen In het begin, maar bij het begin hey. Zal me het nog een keertje overdoen Want het was niet namig zien, I'm mijn stem kwijt Laat me het nog een keertje overdoen In het begin, maar bij het begin Zal me dit nog een keertje overdoen Want het was niet namig zien.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 Eenzaam stervend in de verre tropennacht, laat die beke kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zeven, droom maar van uw mooie vredesideaal.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 Maak zich geen soldans. Ik denk nog vaak aan kleine Ik kan haar niet vergeten. Ik zou toch zo graag weten hoe ik haar kan winnen Sinds ik haar ontmoette, loop ik aan haar te denken. Ik wil haar mijn liefde schenken en voor altijd beminnen. Dus vanavond laat mij de kans. En dan vraag ik haar beslist een dans. Misschien dat ik dat snel beken. Hoe dover lief ik op haar ben. Al zegt ze nee, toch dring ik aan Want ik laat die dus schat beslissen gaan Al reageert ze nog zo koel Toch zeg ik wat ik It's the so Het trouw want we Ik wil jou, jou als een vrouw. Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Allemaal mooie plaatjes op de radio. Maar uh, muziek van uh, Danny Christian en Mieke met Rosa Moende, Een opname uit 1975 daarvoor. Corrie van der Bosch met Sjaakie van der Hoek, ook uit 1975. En daarvoor bouwden wij in de Groot met meneer de president. En daarvoor Adele Bloemendaal. Dat zullen we het nog een keertje overdoen. Ik heb zometeen nog klaarstaan voor u. George Baker's election met Una Palona Blanca. Heintje met omaatje Lief uit 1969. En ook nog uit 1972. Imca Marina met Viva en Spanje. Nog steeds is er iets mis met de microfoon. Of ik klink te hard, of ik ruis. Ik wil er nu verder niet meer lastigvallen. Ik laat u achter met muziek. En ik hoop zeker dat het volgende week beter gaat worden. Ik wens u nog een hele voorspoedige week. Ik hoop dat het weer toch een beetje bijtrekt. En misschien, dit programma wordt herhaald. aanstaande aan zaterdag tussen 1 en 2. En anders volgende week dinsdag ben ik weer bij u. En dan neem ik u wederom mee terug in de tijd. naar een reisje naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Laat ik u achter met die mooie plaat van de George Baker-selectie met Una Paloma Blanca. Graag tot ziens.